Geprezen door de jury als een trefzeker, intrigerend meesterwerk. Spanje vist de zeeën leeg met Europese subsidies. De Slag om Brussel, over de koehandel in de visquota. We noemen dat koehandel. Ik noem dat gewoon besluitvorming. De Slag om Brussel, vanavond om 11 uur bij de VPRO op Nederland 2. De Libris Literatuurprijs wordt gesponsord door Libris Boekhandels. NOS, NOS, NOS Langs de lijn het Geo Lippens. Goedenavond, het is de dag na de zinderende ontknoping van de voetbalcompetitie. We kunnen met z'n allen weer rustig ademhalen. Het komend uur horen we de winnaars en de verliezers. En we horen wat er gaat gebeuren met de beschadigde kampioenschaal. Wat Frank de Boer betreft blijft die schaal ingedeukt. Dat staat symbool misschien ook wel voor het hectische jaar wat we achter de rug hebben gehad. En dus als we over twintig jaar weer terugkijken naar deze schaal... dan herinnert iedereen zich daaraan, denk ik. Zometeen horen we ook hoe Jan Vertongen er nog een brandwond aan overhield. En ook FC Twente vierde feest, want de landstitel werd gemist... maar er is altijd nog een bekerwinst om bij stil te staan. Daar kwamen weer duizenden fans op afs en de spelers lieten zich weer gaan. We zijn in Twente geboren, laat het horen. Ja, la, la, la, la, la, la, la. Zo ging die, hè? Nou, de grote verliezer is PSV. Alweer is de trainer Fred Rutte niet gelukt om Champions League voetbal te halen. En dus moet Rutte vertrekken, vindt clubicoon Willy van der Kerkhof. Ja, als ik dan vandaag de mening hoor in, uh, in Eindhoven en, en veel mensen spreek... Ja, dan zijn ze op dit moment niet blij met, met Fred Rutte. Naast al dat voetbal beschreden we dit uur ook aandacht aan de tragische dood... van de Keniaanse marathonloper Samuel Wanjiru. Dat alles en nog veel meer in het komende uur. Maar we beginnen uiteraard met de kampioenschaal. Jarenlang hebben de Ajaxi daarna verlangd. En toch was hij al na een paar uur beschadigd. Tijdens de busrit lieten verdediger Jan Vertongen en keeper Maarten Stekelenburg hem vallen toen ze uit het dakraam hingen. Vertongen vertelt hoe dat kon gebeuren. Maarten en ik zaten erop. Ja, hebben we gezien. Schaal in onze handen. Ja, we hadden allebei zo vast. En toen draaide we volgens mij richting een supportersgroep. Ja. En opeens uh, u iets van hij blijkbaar van een motorrijder en ik van Maarten zelf met een kabel... Bij deze ochtend, denk ik. Hij bukte weg en ik had de schaal in mijn handen. ik weet niet of hij me ook nog vast had. En het is zo en de kabel raakte hier in mijn hand. Je ziet het ja, ook. Kijk dan, joh, je hand is gewoon beschadigd. Ja en uh, de schaal. Maar eigenlijk heel, heel gevaarlijk dus, gezien het feit dat het een ja, tramkabel was. We je ook daar uh, nee. opletten, weet je? Ja, ik kom eraan. Ja, dat, dat gebeurde dus maar heel gevaarlijk dus, hè, moeten gaan opletten. Zei ja, we kijken toch altijd die kant op, maar we draaiden net weg. Ja. En we kwamen op een kruising net bij de kruising bij museumplein in van Walenstraat volgens mij of uh, Stad. Nee, uh, van Walenstraat en ja. toen uh, die tram liep zo, en uh, wij zo tegen die tram Ja. Dus uh, je komt er dus schrik vrij. Ja, nee, we hebben gezegd dat we echt uh, geluk hebben gehad. Ja. ja. En dan moet, in. In. Dan, dan moet je weer een bus in. Dan ja, moet je weer bus in. Nu blijf ik binnen. Het regent ook, dus uh... okay, tot ziens. Yep. Dat zei vertongen tegen Martin Vriesema. De schade is dus ingedeukt. Nou, het zal trainer Frank de Boer niet zoveel uitmaken. Want in zijn eerste jaar als hoofdtrainer pakt hij meteen een hoofdprijs. Dat besef is nu ook goed tot hem doorgedrongen. Ja, hij is nu wel doorgedrongen. Misschien uh, na het fluitssinaal nog niet. En ook als je dan op het museumplein staat nog niet. En dan ga je nog uh, doorfeesten natuurlijk tot in de laatste uurtjes. En als je eigenlijk uh, vanmorgen wakker wordt en je gaat een rustig kopje koffie drinken... En je slaat wat kranten open of op je leest wat internetberichten. Dan begint het eigenlijk pas te beseffen, ja. Een van de berichten in de kranten was de column van Cruijff. Hij geeft je een compliment. Je hebt het goed gedaan. Nou ja, als je eerste wordt, dan uh, heb je het meestal wat redelijk gedaan, denk ik. Maar wat hij zegt, uh, hè, je moest het hier overnemen in een moeilijke situatie. Dan moet je de juiste dingen doen. Er is nu iets neergezet, uh, zegt hij. Uh, wat vind je van die woorden? Nou, dat zijn lovende woorden. En als Johan dat zegt, dan... Uh, Klopt het meestal wel? Nee, maar niet, dat zeg ik Er staat alleen Frank de Boer natuurlijk. Maar daar ben ik niet alleen geweest natuurlijk. Wij hebben het met de hele technische staf, met Henny en met Danny met Carlo. En wie daar ook mee te maken heeft gehad. Die heeft daar een heel belangrijk aandeel in gehad. Dus het is niet alleen Frank de Boer. Het gek is dat misschien nu ook wel een hele spannende periode nog gaat aanbreken. Hè? Want hoe nu verder? Ik bedoel, dat zegt Cruijff ook. Hier moet je mee verder. Hoe, hoe ga jij dat volgen? Nou ja, dat zal nu. Uh... Zal het wel gaan beginnen, wat er, dat er hopelijk meer duidelijkheid komt. Dat is voor, voor iedereen het belangrijkste. En daarnaast moeten wij als technische staf uh, gewoon ook uh, door met waar we mee bezig zijn. En dat is ook voor de voorbereiding voor het vol seizoen en ook eventueel uh, spelers aan te kopen. Even over de, de inhoudelijke kant van die technische staf. Danny Blind, uh, is daar nu... ja, er is nog geen duidelijkheid over, hè? maar wat, wat denk jij? Nee, er is nog niet de duidelijkheid over. Maar ik heb al te kennen gegeven dat ik Danny, Danny heel hoog heb zitten. En hopelijk dat hij voor Ajax behouden wordt, blijft. Maar nog geen idee? Op dit moment nog niet. En nogmaals, uh, wij vinden het op dit moment heel goed werken hoe het uh, nu gaat. Maar uiteindelijk uh, zal straks uh, ja, de baas moeten beslissen. En dat ik daar een groot uh, stempel op kan drukken, dat is duidelijk. Uh, qua spelers uh, die gaan vertrekken. Ook onduidelijk, natuurlijk, allemaal nog. Uh, waar hou jij rekening mee? Althans, waar, waar ben je bang voor, laat ik het zo zeggen? Nou ja, je, je keeper natuurlijk. Daarnaast hebben we natuurlijk een hele goede vervanger. Dat weten we gewoon. Uh, ja, ja. Maar dat heeft hij bewezen, denk ik. Hè? Dat hij in deze periode, dat, uh, als het moet, uh, dan, uh, dan heb je een, de man voor Stekelenburg, heb je naast. Ja, zeker. En natuurlijk, uh, Jeroen heeft het ook gewoon goed gedaan.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 ja, het is afwachten en ja, je hoopt dat je zulke belangrijke pijlers in je team eh, niet gaat missen. Maar eh, je moet wel plan B klaar hebben staan. En is dat plan B eh, dat je dan nu al in actie komt qua halen van spelers? Of eerst even afwachten of er überhaupt vertrekt? vertrek? Nee, okay, we gaan sowieso wel eh, versterken ook. Maar aan de andere kant we, gaan we direct adequaat handelen als zij verkocht. We gaan niet eerst eh, spelers kopen, want dat zou eh, heel slecht zijn nu. Om het al met uh, al, dit afgelopen seizoen waar ben je het meeste trots op? Het meeste trots op. Dat moet ik zo'n vraag hè? na ja, zo'n feest. Ja, het meeste trots, op, denk ik denk uh, dat we met zo'n jonge ploeg uh, toch uiteindelijk uh, ja, de titel hebben veroverd. En ik denk uh, dat daar uh, nog zoveel rek in zit. Dat we, ja, er staat iets moois te, te wachten, denk ik. Frank de Boer was dat. Een hoofdprijs dus binnenhalen en dat na een roerig jaar bij Ajax. Wat een verschil met PSV, want daar leek Fred Rutte ongestoord te kunnen werken. Maar dat blijkt dus geen garantie te zijn voor succes, want de club staat met lege handen. Geen prijs, geen Champions League. Het is de grote vraag of Fred Rutte moet vertrekken uit Eindhoven. Een van de clubiconen vindt het tijd om zich daarover uit te spreken. Ayot Klosterboer sprak met Willy van der Kerkhof. Hoe heeft u de dag van gisteren beleefd als PSV'er? Ja, een, een dramatische dag. Sportief debakel. En daarnaast hangt dan ook een financieel debakel. Alhoewel ik over de laatste minder zorgen maak... omdat daar de heer Sanders wel een goede oplossing voor gaat komen. Maar als ik kijk naar het sportief gebeuren van PSV... is het natuurlijk een groot drama. Ja. En met het sportieve debakel hangt inderdaad dat financiële uh, nadeel... Ja, dat hangt ermee samen. Hè? Want PSV loopt een heleboel mis door eigenlijk... Een, ja, eigenlijk als je terugziet, één gemiste kans.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 Dat vergeet wel een beetje aan me, want zeker als je oud PSV'er en nog steeds PSV'er, ja, vind ik het doodzonde dat wij gisteren de laatste kans eigenlijk niet benut hebben. En ja, Ik vind als je zo'n laatste kans dan krijgt om in ieder geval voor onder Champions League te spelen, nou, ja, dan moet je de hele Martini-toren omblazen. Ja. U bent PSV'er in en nieren, uh, wat, wat kunt u daar iets over zeggen? Wat leeft er hier in Eindhoven? Wat moet er nou gebeuren? Ja, de, de meesten zullen gelijk zeggen dat ja, de trainer moet weg Andere spelers moeten komen. Misschien moeten er we wel spelers gaan, gaan vertrekken. Deze groep is op dit moment moeilijk motiveerbaar, denk ik. En ja, dat is toch een taak van, van een trainer, denk ik, om te zorgen dat de spelers in ieder geval optimaal 200% presteren. En ja, dat missen we hier een eind over, tenminste de laatste tijd wel een beetje, ja. Ja. Wordt dat uh, Rutte verweten dat hij de spelers niet optimaal gemotiveerd heeft gekregen? Ja, ik weet niet of je dat voor weet was. Ik, ik zit niet uh, in, in dat traject om daarover oordelen. Maar ik, uh, als wij als buitenstaander naar kijken... dan, ja, dan zie je spelers gewoon heel nonchalant uh, spelen de laatste tijd. En ja, dat is uh, onwaardig. Dat is niet des PSV. Ja. En wat vindt u zelf dat er moet gebeuren? Ja, waar vind ik er zelf van... Uh, ja, Natuurlijk uh, had ik graag dat PSV wint. En PSV een, een, een terugkomt aan de, aan de top. Drie jaar achterin, geen kampioen worden. Drie, drie jaar geen Champions League. Is voor een club als PSV eigenlijk ontoelaatbaar. En uh, ik denk dat daar iedereen uh, zijn eigen consequenties uit moet trekken. Ja. ja, en ook de trainer daar de consequenties uit moet, uh, aan moet verbinden. En ja, dat, dat zal een goed overleg moeten gaan met, uh, met PSV. En ja, als ik dan uh, vandaag de mening hoor in, uh, in Eindhoven en, en veel mensen spreek... Ja, dan zijn ze op dit moment niet blij met, met Fred Rutte. Nee. Maar u vindt dat hij zelf zijn biezen moet pakken? Ja, als je twee jaar de kans krijgt om uh, toch een geweldig PSV uh, neer te zetten... en geweldige spelers heeft gehad en dan geen prestaties levert... dan denk ik uh, dat hij als trainer gefaald heeft. Nou, dat is duidelijke taal. Willy van der Kerkhoff was dat. Uh, Jeroen Elshoff, goedenavond. Goedenavond. Onze verslaggever. Uh, Jeroen, dit is opmerkelijk, hè? want normaal gesproken komt er niet zo gek vaak... Uh, zulke harde kritiek uit die Eindhovense gelederen. Nee, maar kennelijk uh, doet het pijn uh, in het psv hard bij, uh, bij deze oud-iconen. Uh, oud of tenminste, het zijn nog steeds iconen, maar in ieder geval oud-spelers van PSV. En uh, ja, dan wordt op een gegeven moment ernaar gevraagd uh, wat ze vinden. En als ze dan een mening moeten geven, dan doen ze dat ook. En uh, nou, onduidelijk is het in ieder geval niet. Nee, Willy, het is niet alleen de mening van Willy van der of zelf. Zegt hij tenminste, hij zegt als ik om me heen kijk en praat met mensen... dan denken ze er ook zo over. Denk jij dat dit wat massaler gedragen wordt dan alleen maar bij die prominenten? Nou, ik denk het wel. Uh, maar dat had je bij de thuiswedstrijden van PSV ook wel door. Uh, gezien de reacties van het publiek. Goed, dan werd ook duidelijk dat PSV uiteindelijk in, in die laatste wedstrijd... de titel niet zou halen. Uh, dan is er natuurlijk sowieso onvrede. Maar wat je wel merkt, eigenlijk zeker de tweede helft van het seizoen... bij het publiek van PSV, is dat... Uh, ja, er wordt al gezegd, ze kunnen zich niet vereenzelvigen met het elftal. Hè. Er, er is geen gevoel met het elftal... Uh, ja, wat mij wel echt opvalt is als je het vergelijkt met de laatste seizoenen, nog meer ook dan vorig seizoen, toen het uiteindelijk ook misging, is dat er wel heel veel negativiteit heerst in het stadion, onvrede en dat gaat toch vaak richting ja, de trainer, de technische staf. maar ook wel richting de spelers, hoor. Want bijvoorbeeld Orlando Engelaar, totaal niet populair, berg wordt uitgefloten. Ja, het is allemaal qua sfeer en ambiance niet optimaal uh, geweest. Ja, dan, dan missen dan het ze tot over Maat van ramp ook nog eens een keer Champions League voetbal, hè, Want ze worden gewoon derde in de competitie, dus Europa. Is dat een catastrofe voor die club? Ja, nou ja, zeker als je de manier waarop uh, dat gegaan is ziet... dan is het natuurlijk uh, afschuwelijk. Ik bedoel, ze krijgen kansen gisteren om het nog binnen te halen. En, en uh, ja, wat Willy van der Kerkhoff ook zegt... De, de manier waarop PSV gisteren speelde was eigenlijk best schrijnend om te zien. Ze krijgen wel een hoop kansen, maar om dan nou te zeggen... dat ze vechten voor een laatste kans, nou nee. Uh, ja, financieel gezien is het vervelend... want het geld had PSV zeer goed kunnen gebruiken... Uh, want ze gaan af op een, op een uh, negatief eigen vermogen. Dan hoorde ik vanavond wel op de televisie... Uh, uh, Thijs Legers, goed ingevoerd PSV-watcher van Voetbal International... zeggen dat er waarschijnlijk een shirtsponsor bij komt. Dat gaat PSV miljoenen opleveren. Dus dat is voor PSV goed nieuws. Maar dat extra geld van die Champions League... hadden ze natuurlijk erbovenop extra goed kunnen gebruiken. Dus ja, dat mag je wel een catastrofe noemen. Ja. Van de Kerkhoff zegt de trainer. Uh, Fred Rutte heeft gefaald. Uh, hoe ziet de positie van die trainer er nu uit? Ja, dat is moeilijk. Kijk, hij heeft zeker gefaald. Want als je twee jaar achter elkaar niet bij uh, in ieder geval de eerste twee eindigt... of je niet kan plaatsen voor Champions League voetbal... dan heb je het gewoon niet goed gedaan. En zijn positie... Ja, Marcel Brans, de technische directeur, zegt... Uh, uh, achter hem te staan, tenminste, dat zei hij voor afgelopen weekend... voor de wedstrijd tegen Groningen. Hij heeft begin mei duidelijk gezegd... hij heeft nog uh, een contract van een jaar... en wij hebben niet intentie om van hem af te gaan. Het gekke is dat Rutte zelf wel heel uh, vaag doet over zijn positie. Ik sprak hem gisteren en dan zegt hij... ja, ik, ik ga hier niet zeggen, ik wil door. Je hebt toch het gevoel dat er nog een hoop besproken moet worden... dat er uh, nog afspraken over komend seizoen gemaakt moeten worden... wellicht gesproken moet worden over eventuele versterkingen. Wie gaan er weg? Het is allemaal heel vaag. En je hebt toch het gevoel dat er nog iets in de lucht hangt. Ja, je vroeg hem er gisteren naar. We hebben dat allemaal kunnen zien in Studio Sport. Laten we er even naar luisteren hoe die antwoorden. Maar waarom zeg je niet gewoon, ik wil graag volgend jaar weer trainer van PSV zijn? Ik kan wel, uh, eens kijken, het is nu vijf uur, je kan wel tot zes uur met mee daarover hebben. Dat, uh, ik blijf uh, bij mijn standpunt zoals ik dat ook naar buiten breng. Je wilde gewoon uh, eigenlijk niet over praten? Liever niet, maar jij vraagt me toch. Nou, dat was duidelijk, ja, uh, Jeroen. Ja, gezellig hè? Uh, ja, en uh, vijf uur, het werd zes uur, het werd zeven uur. Uh, nou, het is nu de volgende avond weer. Wanneer verwacht jij duidelijkheid? Ja, nou, ze spelen woensdagavond nog een oefenwedstrijd en uh, Rutte heeft zelf gezegd... Uh, dan gaat mijn telefoon uit en ga ik op vakantie. Uh, er schijnen nog wel andere uh, uh, dingen te gaan gebeuren in, in de club... qua bezuinigingen en bezuinigingsrondes uh, volgende week. Ja, duidelijkheid, die duidelijkheid is volgens, volgens Rutte door de technisch directeur gegeven... Het is heel moeilijk om te zeggen, omdat je als je naar de feiten kijkt... heeft de tennis gezegd: gezegd: nou, hij mag nog blijven. Uh, we gaan met hem door. Fred doet zelf heel, heel vager over... en daardoor uh, kan je het feitelijk niet aantonen... maar blijf je het gevoel houden van, er gaat nog iets gebeuren. Maar voorlopig uh, zit Rutte waar hij zit. En uh, zoals het er nu naar uitziet, zit hij daar volgend seizoen dus ook nog. Maar goed, even doorfilosoferen. Hè. Wat voor soort trainer heeft PSV nodig? Type Rutte of toch echt totaal iemand anders? Ja, nou ja, kijk, als je kijkt naar de, laatste, naar de laatste twee seizoenen... dan zou het gek zijn om te zeggen een type Rutte... omdat uh, dat dus niet goed ge, uh, gelopen is. Uh, ze hebben ook geen behoefte aan iemand met een, met een grote mond... of iemand die, die schreeuwt naar buiten toe... want dat hebben ze hiervoor geprobeerd met Stevens... Dat is ook niet, uh, niet de juiste man gebleken op die positie. Ja, natuurlijk kom je altijd weer terug bij de naam Hiddink. Dus iemand die rust uit. Maar dat doet uh, Rutte op zijn manier ook. Alleen voetbalend gezien zijn voetbalvisie past op dit moment uh, niet echt bij PSV. Daar zijn er weer anderen die zeggen... ja, luister, als Afvalaai niet weg was gegaan... als Rijs fit was gebleven, dan had PSV gewoon kampioen geworden. Het, het is echt razend ingewikkeld om nou te zeggen... ja, dat is het type wat bij PSV past... Uh, ze hebben het er zelf moeilijk mee. Ik denk dat iedereen het op dit moment ingewikkeld vindt om te zeggen. En los van die nieuwe sponsor. Uh, ja, zak met geld staat er nou ook echt niet hè, voor een grote trainer. Nee, uh, er is dus ook eigenlijk geen geld om Rutte te ontslaan... want die heeft nog een contract voor een jaar. Dus dat zal ook, uh, als die gedachte speelt, ook wel een probleem zijn. Uh, dus, dus het is ingewikkeld. Uh, wat je zou kunnen zeggen is, PSV heeft geen Champions League gehaald. Misschien dat er een speler verkocht moet worden... die wel Champions League had willen spelen. Zoetzak bijvoorbeeld, die heeft zijn contract verlengd afgelopen winter... dus kan nog wel het een en ander opbrengen. Maar ja, daarmee uh, verzwak je ook weer de breedte uh, van je selectie... Uh, dus het geeft al aan de manier waarop wij hierover zitten te filosoferen... hoe ingewikkeld het bij die club intern ook wel zal zijn. Ja, het is allemaal niet zo makkelijk. In ieder geval bedankt voor de uitleg, Jeroen. Geen Geen Jeroen Elsoff was dat. En dan gaan we verder met FC Twente. Want dat huldigde vanavond de selectie na de winst van de KNVB-beker. U weet het nog wel een week geleden. Want de Tukkers misten gisteren het kampioenschap. Maar Twente die kan al met al toch terugkijken op een mooi jaar. Hoewel de kater nog maar voor een deel is verwerkt. U hoorde een reportage van verslaggever Ragnar Niemeijer. de hoek van het stadion, daar waar de ingang is van het feestterrein, staat een grote kraam. T-shirts voor een tientje met de drie KNVB-bekers uit de recente geschiedenis van FC Twente. Staan ook wat supporters te kijken, wat zullen ze nemen? En aan hun de vraag wat dit voor een dag gaat worden in de regen van Enschede. Ah, het is jammer, hè? het is echt jammer. Je wilde natuurlijk gewoon alles pakken wat je pakken kon. Maar misschien was het een stapje te hoog geweest. Maar tweede plaats van zijn clubje als Twente... Ja, als je tien jaar terugkijkt en je ben je op de rand van de stond en dat is zo terugvecht, dat je gewoon uh, eigenlijk al bijna meer kunt tellen in de, in de top... en dat gaan we volgend jaar gewoon weer bewijzen. Supporters van Twente. Jullie hebben afgelopen weekend FC Twente een fantastisch weekend bezorgd. Meneer de burgemeester, het is even wat herrie op de achtergrond. Hoe is het gegaan vandaag? Nou, perfect. Uh, we hebben vanochtend een hele mooie ontvangst gehad op het gemeentehuis. En, uh, en nu zie je het weer, alles staat weer vol. Het is weer ongelooflijk uh, hoe trouw de mensen zijn en hoeveel plezier er is. Zijn in de Een feestelijke huldiging voor het stadion. Alle spelers één voor één voorgesteld. En zo komen ze dan het podium op. En natuurlijk is het wachten op de aanvoerder van FC Twente, Peter Wisgerhof Want hij heeft de dennenappel, de KNVB-beker bij zich. En komt als laatste, als iedereen er staat, voor die rood-witte massa. Hij komt als laatste naar voren. Peter Wisgerhof. Kijk, vrede zal er nooit zijn eh, omdat je de verloren hebt. Maar er is wel vrede mee dat we een heel mooi seizoen hebben. En dat, ja, dat al die supporters die, die ons twee dagen lang uh, fantastisch gesteund hebben, die kan je niet laten zitten. En, en uh, als je gaat relativeren, dan hebben we wel natuurlijk een fantastische seizoen gehad. En ja, weet je, die supporters zijn zo fantastisch hier, dat, uh, dat je zo'n feestje moet vieren en uh, ja, dat kan niet anders. Eén ding is zeker, Twente heeft Eén ding is zeker, Twente heeft het! Spreek voor zijn Er zijn voetballers, die chaneren zich een beetje op zo'n podium, maar daar heb jij geen last van hè? Nee, uh, eigenlijk, uh, eigenlijk niet. Ik heb wel een beetje op voorbereid en uh, ik had ook een paar biertjes gedronken, dus dan gaat het wel makkelijker. Als <grijg> ik wil op het podium sta, en ze dus vragen om feestvieren, dan ga ik feestvieren en uh, ik kan uh, de bal omstaken. Dames en heren, de trainer van de Michel ik wil graag wat tegen u zeggen. Meneer Prudel. We, we hadden in de historie van de club willen gaan met alles te winnen wat te winnen valt. We hebben gefaald gisteren en uh, we willen het zo so graag doen voor jullie. Maar, maar... Maar, maar, maar... We hebben iets anders gehad... vandaag en gisteren dat geen andere club heeft, jullie. Dat was fantastisch. Bedankt voor alles. Luc, je das is eraf, Luc, je jasje is kwijt. Waar is dat allemaal gebleven? Ja, ik heb aan fans gegeven. Kijk, het is fantastisch dat ze hier zijn met z'n allen. En, uh, ja, of we winnen of verliezen, ze staan altijd uh, voor achter ons. Dus dat is fantastisch. Hoe heb je de dag beleefd vandaag? Ja, op begin was het rustig. We kwamen bij elkaar en uh, gingen naar het gemeentehuis. En je zag iedereen, ja, ja iedereen, iedereen realiseerde dat we gewoon verloren hadden, de hoofdprijs. En... Uh, maar na een tijdje als je al die fans ziet, dan, ja, dan uh, ga je toch met ze meefeesten, want het is toch zo mooi dat ze zo achter je staan. Hoe kijk je terug op de wedstrijd van gisteren? Want iedereen zei, Luc de Jong heeft het vandaag niet. Ja, klopt. Ik, uh, ik weet niet. Het was... Ja, we begonnen als team al van, ja, een tikje terug lange ballen. Het enige wat ik eerst zelf kreeg was lange ballen bijna. En... Ja, dan maak je heel snel 2-1 nog. En dan uh, weet je, oké, okay, de beekfinale het ging ook zo. En uh, dan valt hij 3-1 uh, als hij hem goed afmaakt en dan, uh, dan is het over. Hoe staat verder mee? Nou, ja, die weet ik niet. Ik heb een paar gesproken. Het was rustig ook daar volgens mij nu, maar misschien zijn ze nu ook al weer water aan het feesten. Gisteravond in ieder geval wel. We zijn in twintig geboren, laat het horen. Ja, la la la la la la. Zo ging die, hè? Ik loop even met je mee wat brama. We zijn van die mensen die, die moet je even voor je microfoon hebben. Jij en Wissgroep is mooi stel hè? Ja, is mooi toch? Lekker lachen, Le Leuk Nederlands, mooi miszingers. Die ruikt naar bier. Ja, maar ik drink geen eens bier, moet je nagaan. Echt, waar? Ja, zeg echt waar. Ik kom naar Theo, die gooit op die trommel en die komt allemaal op mij. Theo, hè, daar gaat het veel over. Gaat weg, toch? Of niet? Dat ja, is niet zeker, maar er is wel, is wel een kans op dat hij weggaat. Hij heeft natuurlijk een geweldig seizoen gehad. Dus ja, de kans is er. Maar goed, dat is elk jaar zo. En dan gaan elke jaar goede spelers weg. En dan wordt hij ook goed opgevangen. Dus we zullen zien. Hoe belangrijk is hij? Ja, heel belangrijk. Ik heb je dit seizoen gezien? Hij heeft, uh, ik weet niet hoeveel goals gemaakt. Echt heel belangrijk geweest. En hij heeft ook nog heel veel assists gegeven. Goede penalties, goede vrijballen, goede corners. Dus ja, hij is heel belangrijk qua creativiteit in een team. En het is ook een leider. Wat normaal gesproken het parkeerterrein is van FC Twente is veranderd in een rode zee. De sjaals van de club omhoog. De spelers geven het voorbeeld op het podium. De beste supporters blijkbaar van de wereld dus. Wel een heel mooi dus, prachtig feest daar in Enschede. U hoorde Wout Brama zojuist al praten over het mogelijke vertrek van zijn collega Theo Jansen. Die vertelde eerder op de dag in Enschede dat de kans groot is dat hij zijn laatste wedstrijd voor Twente heeft gespeeld. Ik ben kampioen geworden bij Twente. Ik heb de Beker gewonnen, Johan Kruijskaal gewonnen. Ik heb alles gewonnen. Uh... Het is eigenlijk klaar wil je zeggen. Nou, ik, bedoel, ik sta er absoluut voor open nu om, uh, om weg te gaan. En, uh... Dan mag ik even ik... Toch Niet voor een Turkse subtopclub.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 We hebben er even op moeten wachten op de eerste muziek in deze uitzending. Maar dit was dan toch Jack McManus met Bang on the Piano. Het is bijna half elf. Sport, kort. De tafeltennisters Li Jiao en Li Jie hebben zich als eerste Nederlandse sporters... verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen. Ze moesten vandaag op de wereldranglijst bij de beste 24 staan. Dat bleek een makkelijke opgave. Want Li Jiao staat tiende en Lee 14e. De Australische wielrenner Luke Durbridge... heeft de proloog van Olympia's Tour gewonnen. Hij was een hoofddorp de snelste in een tijdrit over 4,7 kilometer. Zijn landgenoot Michael Hepburn werd tweede. Sander Oostlander werd derde. En de ronde van Italië beleeft vandaag een rustdag, maar die zal er niet voor zorgen dat de renners de komende nachten beter slapen. De koersdirectie heeft namelijk besloten de veel bekritiseerde Montecrostis in het routeschema te houden. De renners zijn vooral bang voor de afdaling van deze berg. De directie heeft wel in overleg met de renners vangnetten en veiligheidsmatrassen langs het traject laten plaatsen. De Giro doet zaterdag in de 14e etappe de Montecrostis aan. En tennister Kim Kleisters doet toch mee aan de open Franse kampioenschappen op Roland Garros. Ze raakte begin april geblesseerd aan een enkel en schreef zich af voor de Grand Slam in Parijs. Maar volgens haar manager kan ze er toch spelen. De Belgische won het toernooi in Parijs nog nooit. En de hockeysters Ellen Hoog, Michelle van der Pols en Sophie Polkamp moeten het toernooi om de Champions Trophy eind juni aan zich voorbij laten gaan. Bondscoach Max Kaldas vindt dat de drie de afgelopen tijd door blessures te weinig hebben gespeeld. Ze sluiten zich begin juni eh, juli weer aan bij de selectie om de voorbereidingen te treffen op het EK. En dat is eind augustus in München-Gladbach. Motocrosser Jeffrey Herlings is vannacht tweede geworden in de grote prijs van de Verenigde Staten in Glen Helen. De KTM-crosser werd in beide moestjes van de MX2-klasse... tweede achter zijn Duitse teamgenoot Ken Rotschen. En ook in de wereldbekerstand gaat Rotschen aan de leiding. Hij heeft 14 punten voorsprong op herlings. En dan schaken Boris Gelfand uit Israël... en de Rus Alexander Grishuk gaan onderling uitvechten... wie de wereldkampioen Vishwanathan Anand mag uitdagen. Gelfand was in de halve finale van de kandidatenmatches in Kazan... te sterk voor de Amerikaan Gata Kamski. En Grishuk klopte zijn landgenoot Vladimir Kramnik. Bij beide partijen waren beslissende rapid-partijen nodig. De kandidatenfinale begint donderdag en gaat uiteindelijk over zes partijen. Door het mooie seizoen van FC Twente zou je bijna vergeten... dat er ook in de buurt van Enschede nog goed gevoetbald wordt... in Almelo om precies te zijn. Tot vele verrassing wist Herakles zich te plaatsen voor de playoffs... voor een Europa League-ticket. En in plaats van clubs met een veel grotere begroting was dat... zoals FC Utrecht, Feyenoord of NEC... Het Eredivisie seizoen was al lang onderweg voordat trainer Peter Bos aan de play-offs durfde te denken. Nou, eigenlijk vanaf het moment dat we ons veilig gespeeld hebben, want daar hebben we gewoon hele lange tijd eerst naar gekeken. Uh, vanaf dat moment zijn we naar boven gaan kijken, toen stonden we dacht ik nog zeven of vijf punten achter op Utrecht. Maar uh, toen was er reden, en dat was vanaf het moment dat we 34 punten hadden gehaald, reden om naar boven te kijken. Is het ook logisch dat Heracles bij de eerste acht is geëindigd, dus play-offs speelt, na aanleiding van de hoge klassering vorig seizoen? Nee, als ik eerlijk ben niet. Want als je kijkt naar de begroting... als je kijkt... Uh, uh, toch twee belangrijke spelers die ook vertrokken zijn. Dat onderschatten mensen wel eens, maar dat kunnen vaak bepalende. Piekenhagen, die hier natuurlijk de aanvoerder was. Belangrijke speler. Bas Dosje, je doelpuntenmaker. Niet twee meest onbelangrijke posities. Dan is het wellicht niet logisch. Aan de andere kant heb ik ook vanaf het begin gezegd... ik vind dat wij goede voetballers hebben. Die voor het eerst succes hebben beleefd. En dan weet je met dat soort spelers... die voor het eerst succes hebben beleefd... dat het jaar daarop onbewust... Uh, ze toch minder scherp zijn, minder gefocust, minder geconcentreerd. Nou, dat heeft even geduurd uh, voordat ze dat zelf in de gaten hadden. Maar vanaf dat moment uh, zijn we een hele goede serie gaan neerzetten. Het begin was niet geweldig. En toch waren jullie heel rustig, want het komt goed. Ja, maar dat, dat is natuurlijk ook het enige wat je vind ik in die situatie kan doen. Je moet niet panikeren, je moet geen gekke dingen doen. We zijn vast blijven houden aan hetzelfde elftal... ...vast blijven houden aan onze manier van spelen... ...en daarop blijven trainen, blijven hameren op vastigheden... ...en eigenlijk gewoon ja, normale dingen blijven doen. En dan komt het altijd goed? Is dat nou, trainerservaring? Nou, ik, denk, ik zeg niet dat dat altijd goed komt... ...maar op het moment dat je vertrouwen in je spelers hebt... ...en vertrouwen in de manier van spelen hebt... ...en jij bent ervan overtuigd dat dit de beste manier is... ...dan, dan moet je eraan vast blijven houden. Dan nadert het einde van het seizoen, komen de playoffs in zicht... Hoe zit je de boel dan op de rails? Want ja, dan gaan sommige mensen wel eens uh, zweven, zoals het heet. Ja, maar daar, daar hebben wij spelers niet voor, vind ik. En we hebben natuurlijk, hoop ik, ons lesje wel geleerd van het begin van het seizoen. En uh, als je dan kijkt, de serie die we hebben neergezet na de winterstop, zijn wij de ploeg die op de derde plaats staat qua prestaties. Je ziet hoeveel we gescoord hebben, wat ons doelsaldo is, dan is dat, uh, dan is dat niet zozeer uh, zaak dat we gaan overschatten, maar meer dat we vertrouwen krijgen. En, uh, en daar hebben we op ingestoken en dat is goed gegaan. Nu krijg je Groningen. Schat het er zin? Ja, dat, dat kan ik niet inschatten. Zoals ik dat ook in de voorgaande wedstrijd heb gedaan... ben ik vooral bezig om naar onze ploeg te kijken. En op het moment dat wij vanuit onze organisatie met een maximale inzet spelen... hebben we de meeste kans om te winnen. En dan kun je wel zeggen van ja, is, is, is, zit Groningen in een goede fase of niet? Ja, dat, dat heeft helemaal geen zin om daarnaar te kijken. Kijk naar jezelf, zorg dat je het zelf goed doet. Dat geeft de meeste kans op, op, op winst. Heb je nou echt voordeel van je thuishaven, het veld, het kunstgrasveld Ja, zolang andere ploegen daarover blijven zeiken, dan, dan hebben we daar zeker voordeel van. Dus ik hoop dat ze dat maar voorlopig blijven doen. Stoort het je? Nee, helemaal niet. Ik geniet er juist van. Op het moment dat ik van tevoren hoor dat mensen daarover klagen... dan denk ik alleen maar van, nou, dan, dan zijn onze winstkansen groter. Is er een groot verschil? Want je hebt de statistieken erbij. Tussen Uit en thuis. Het was vorig seizoen onder je voorganger... Gert-Jan van Beek, was het ongeveer gelijk? Nee, dit jaar is er wel degelijk een, een duidelijk verschil. Hoewel het de laatste tijd uh, meevalt. Omdat we ook uh, uit onze wedstrijden de laatste tijd winnen. Maar dit jaar is er inderdaad wel een, een verschil. Maar... Ik wijs ook wel eens mensen erop dat tussen het veld van Ajax en het veld van Pak een Beet de Graafschap dag en nacht verschil zit. En tussen het veld in de Kuip en het veld in, in, in Utrecht zit dag en nacht verschil. Dus het ene natuurgasveld is, is totaal anders dan het andere natuurgasveld. Vorig seizoen strandde Herakles in het zicht van de haven voor Europees voetbal. Mooie kansen. Ja, nee, maar, maar natuurlijk. Ik heb ook mijn spelers vanochtend gezegd van in twee weken tijd kun je iets wegzetten waar we tot nu toe tien en een halve maand met elkaar hard voor gewerkt hebben. En uh, ja, dat uh, moet je niet zenuwachtig maken. Dat moet je denk ik alleen maar uitdagen. En, uh, en, en ja, we staan aan de vooravond van, van wellicht iets heel moois. Proef je al een beetje Europa Cup courts in Almelo? Nee, dat, dat is overdreven. Nee, dat zeker niet. Maar ik heb wel het idee dat, dat vorig jaar was vooral het bereiken van de playoffs was al iets geweldigs. En ik heb nu gezegd: van, joh, die ervaring die hebben jullie. Uh, laten we kijken of we nu een keer in plaats van de playoffs kunnen spelen, de playoffs kunnen winnen. In het linker rijtje staat Heriklis. Dat is voor zich met deze begroting. Niet verkeerd. Nee, dat is, dat is zelfs erg knap. Compliment aan het bestuur, aan iedereen die daar. Kijk, is natuurlijk niet een zaak dat dat alleen dit seizoen uh, bewerkstelligd is. Uh, daar is de afgelopen jaren hard aan gebouwd. Ik heb hier zo een aantal jaren geleden zelf ben ik hier trainen geweest. Uh, wat is het? Vier, vijf jaar later kom ik hier terug en dan zie je gewoon dat de organisatie gegroeid is en het elftal is gegroeid. Er staat een betere selectie en uh, ja, dat dat ziet er gewoon goed uit. Volgende stap is een grote stadion en wie weet Europees voetbal. Ja, nou, absoluut. Maar de deze club is een club waar ontwikkeling en groei voorop staat. En uh, op een gegeven moment moet je natuurlijk wel kunnen groeien. Iedere wedstrijd is uitverkocht. Businessclub pijlt uit. Dus dan ben je toe aan een volgende stap. En dat is in dit geval een nieuw stadion. Ja. En het Europese voetbal? Ja, maar goed. Dat, dat, laat we eerlijk zijn. Dat zou voor een club als Ereklers uitzondering zijn. Dat zou uniek zijn. En, uh, en, en lukt dat niet nu dan, dan wellicht uh, in de toekomst met een groter stadion. Maar... Ik heb tegen de jongens gezegd, op dit moment zijn we er heel dichtbij. Je weet niet of het in de toekomst zo ooit gebeurt. Dus laten we proberen die kans te grijpen. Mooi resultaat in elk geval voor Herakles. Peter Bos was dat, de trainer van die club. Hij sprak met Rob Fleur. En uh, ja, wij maar denken dat wij in Nederland alleen dat grote feest hebben gezien... bij Ajax in de Arena. Maar ook in Polen is de kampioen sinds gisteren bekend. Wiesla Krakow viert feest. Na de 1-0 overwinning op stadsgenoot Cracovia is de ploeg met nog drie wedstrijden te gaan niet meer in te halen. En de coach van Wiesla, sinds begin van dit seizoen... is een Nederlander, Robert Maaskant. Goedenavond. Goeien, nou ja Robert en Maas dan hè? want uh, ja. ze, ze, ze doen nog wel wat met name hier in Polen. Ja, je bent al helemaal van Polen, hoor ik. <laughs> nou, dat valt, dat valt wel mee. Zeg, kunnen ze daar een beetje feest vieren? Ja, absoluut. Ja, ik, ik moet wel zeggen dat, uh, omdat wij de stad derby speelden, wat hier de, de Heilige Oorlog genoemd wordt, uh, is de uiteindelijke huldiging is pas op 29 mei, als wij in thuisentraant thuis spelen tegen Polonia mhm. Mm uh, en dan verwachten ze zo'n 50.000 mensen in de stad uh, met een open busrit en uh, dat, dat blijkt een fantastische tafereel te zijn. Maar uh, gisteren in het stadion was het uh, was het groot feest. Ja, ja wat, wat moet ik me waar... daarbij voorstellen Robert? Is dat, is dat een beetje nou ja, Oost-Europees of is het echt Zuid-Europees? Ja, de beleving, de beleving is toch wel Zuid-Europees. Uh, het, het is Oost-Europees in het, in het georganiseerd zijn. Uh, geen genoeg klinkt een beetje Duits-achtig. Dus... Hmm. Een speaker of een megafoon en iedereen uh, community singing en dat soort zaken allemaal. Maar uh, het geluid is, is, is waanzinnig en het enthousiasme is ook uh, is echt fantastisch. En de drank? Is die goed? <laughs> nou, zoals, zoals je weet uh, drink ik geen alcohol, nee. maar uh, Polen lusten af en toe nog wel eens wat. En de, de champagne vloeide rijkelijk, voornamelijk over mijn hoofd heen overigens. <laughs> uh, en uiteraard werden er ook wel wat hodkaatjes uh, links en rechts weggedronken. Ja, er was ook nog iets met een sigaar heb ik begrepen. Ja, dat was een geweldig verhaal. Uh, ik, ik heb uh, de gekke gewoonte als ik uh, iets te vieren heb om, een, uh, om met mijn staf een grote sigaar uh, aan te steken. En, uh, dus ik had de sigaren laten komen naar het stadium. En ik stond midden op het veld uh, met die sigaar in mijn uh, mond. Toen er iemand naar mij toe kwam en dat er gebeld was vanuit een, uh, een politiefunctionaris Dat er absoluut, vanuit Warschau trouwens, uh, dat er absoluut niet gerookt mocht worden in het stadion. Ja. Dus of wij alsjeblieft de sigaar even uit willen maken, we hebben toch maar geen gehoor uitgegeven. Nee, kijk eens aan, dus het scheelde niet veel of je was na de kampioenswedstrijd uh, gearresteerd? Uh. Ja, dat kan nog en dat weet je nooit, maar... Nee. Nee, het, was, het was wel grappig om te horen. dat uh, inderdaad, uh, de, Bij de persconferentie mocht ik hem absoluut niet meer meenemen. Nou. En, uh, maar ik rook normaal gesproken niet, dus dat is niet zo'n probleem. Niet roken, niet drinken. Toch heb je al wat feestjes meegemaakt in je carrière. Met RBC ooit naar de Eredivisie gepromoveerd, uh, met NAC Europees Voetbal gehaald. Uh, als je dat nou eens vergelijkt met dit feest, hoe, hoe verhoudt zich dat dan mee? Ja, dit is ver uit het grootste.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 Had je het verwacht? Want uh, laten we eerlijk zijn, toen jij wegging bij NAC uh, richting Polen... dachten sommige mensen misschien wel, wat gaat hij daar nou doen? Ja, nou ja, ik, ik, ik ben weggegaan bij NAC juist om dit. Ik, ik wilde heel graag om een kampioenschap kunnen spelen. En uh, Dus verwacht niet zozeer, maar dat is wel uiteindelijk de doelstelling. Er zijn een aantal hele sterke ploegen hier in Polen. Ik denk aan Leg Posnan, die... Uh, Onder andere dit seizoen nog wonnen van, van, uh, van Manchester City en van Juventus. Mm. Uh, ook Legia Warschau is een hele grote club. Uh, daar waren er een aantal verrassingen dit seizoen. Met Diagolonia, waar ik zelf overigens nog nooit van gehoord had. Maar dat, uh, dat is ook niet zo'n onwaardige ploeg. Dus het, het, het uh, kampioen worden hier in Polen is niet zo eenvoudig. De ploegen zijn heel erg aan elkaar gewaagd. En uh, het heeft er heeft ook een tijd uitgezien dat het niet zou gaan gebeuren. Uh, een moeilijke fase voor de winterstop... En uh, daarna is het gaan draaien en zijn we eigenlijk, uh, tot op het moment dat we nummer 1 kwamen, zo, zo rond, uh, rond januari, uh, toen het weer begon, tweede helft van de competitie, zijn we niet meer van die plek af geweest. En er uh, het ook wel een tijdje aan te komen dat we kampioen gingen worden. Ja, dan heb je daar ook uh, twee spelers rondlopen die we hier nogal goed kennen, hè? Q. Jalins en uh, Noorden Bukhari. Hoe hebben die gespeeld dit seizoen? Uh, om met Noorden te beginnen, dat was de, de speler die hier als eerste uh, kwam. Die heeft het voor de winterstop vrij aardig gedaan. Uh, is daarna buiten de ploeg gekomen. Is ook geblesseerd geraakt. En heeft na de winterstop niet één keer meer gespeeld. Uh, mede door een blessure overigens. En Q is na de winterstop gekomen. En die heeft op één of twee wedstrijden na... Uh, dat hij op de bank is begonnen, heeft hij eigenlijk alles gespeeld. Uh, en dat Q hebben we gehaald voor de ervaring... En dat heeft hij absoluut fantastisch gedaan. Uh, heel rustig. Er uh, was natuurlijk ook een jongen die, uh, die ups en downs meegemaakt heeft met de kampioenschappen. Of het net mislopen van kampioenschappen bij AZ. Dus uh, in, in deze fase, op het moment dat het echt spannend wordt en iedereen heel zenuwachtig gaat worden. Is ervaring gewoon belangrijk. En dat heeft, uh, heeft Q prima opgelost. Blijft ja, ja, hij? Ja, uh, hij heeft een langjarig contract. Ja, Net hij als jij. Een, uh, Je had een tweejarig contract hè? Ja. Dus ja. jij blijft sowieso? Ja, en, en Qiyawins ook. Uh, Nordin, die, is, uh, die was al niet van ons. Uh, die staat bij een Turkse club onder contract. En die zal daar waarschijnlijk ook weer naar terug, uh, naar terug gaan. Hm. Nog even iets over die ontlading. Hè? Uh, die was enorm. Uh, waarom eigenlijk? Want er waren toch nog drie kansen om die titel te pakken. Ik bedoel, als jullie het uh, gisteren niet hadden gedaan... dan was het uh, komende week gebeurd. Ja, dat, dat besef was er ook bij ons. wel, dat heb ik ook geprobeerd om, om ook over te brengen op de spelers... Alleen, uh, ja, dan, dan misreken je een klein beetje met de gevoelens van deze wedstrijd. Uh, deze wedstrijd is, is zo groot, uh, dat, dat, is, dat is wat ik heb begrepen. En wat die derby, zeggen, ja. Ja, die derby, dat, dat is, ja... Uh, ...daadwerkelijk op leven en dood af en toe. Er uh, zijn nog ook wel eens wat, uh, wat ernstige gewonden bijgevallen en erger... Dat, uh, ...dat het winnen van deze derby... Dat staat uiteindelijk zelfs los van het kampioenschap. Dus men was alleen al blij dat we, dat we uh, deze derby wonnen. Mm. En beveelde onze eigenaar. Die was, was helemaal, uh, helemaal gelukkig dat we in ieder geval de kampioen van Krakau werden dit jaar. Maar goed, jullie zijn de kampioen van Polen. Gaan de voorronde van de Champions League in. Uh, nou ja, In ieder geval meer dan wat PSV dit jaar gehaald heeft. Hoe groot schat je de kans dat uh, Wisla de poolfase haalt? Dat is moeilijk. Wij proberen ons uiteraard te gaan versterken. Uh, Stan Volks is daar heel druk mee bezig. Die, uh, die geweldig werk heeft geleverd hier. Uh, wij zijn een ploeg die moeilijk zijn te verslaan. En dat, uh, dus, dus iedere tegenstander is, uh, hebben we kans tegen. En het is zo dat we geplaatst zijn. En dat houdt in dat wij tegen, uh, niet tegen de grote clubs en de grote competities kunnen spelen. Dus de voorronde spelen wij tegen Oost-Europese ploegen. En daar zijn wij zeker niet kansloos tegen. Dus ja, er is een hele goede hoop. Maar zoals je weet met voetbal, en zeker in de Champions League voetbal, uh, er, zijn geen, er zijn echt geen slechte proeven meer. En iedereen, uh, iedereen heeft wel een kans tegen elkaar. Maar uh, het ziet er aardig uit. We kunnen ons redelijk versterken. En uh, ja, de hoop is echt gevestigd op, op het halen van die roepsfase. Eerst maar eens even dat feestje vieren hè, binnenkort en dan op vakantie. Ja, de vakantie zal maar een weekje duren. Ik hoorde Peter Bos net, ik, die ervaring heb ik ook inmiddels. Uh, uh, de vakantie zal een weekje zijn, want, want 12 mei of 12 juli staan de eerste, uh, eerste kwalificatiewedstrijden alweer op het programma. Dus uh, de vakantie is kort, maar dat is het absoluut waard. Ik wou net zeggen, want je hebt een prachtig vak toch zo? Ja, ik vind het fantastisch. Uh, het, het is een geweldige ervaring om hier te zijn. Uh, het geweldig naar ons zin. En... Uh... Ja, het, het halen van Champions League dat zou uh, voor de club en, en voor de mensen in Kraken zou een grote droom zijn. Dus als we dat ook nog kunnen verwezenlijken, dan, uh, dan is het één groot feest hier. Robert, maakt er een mooie tijd van. Robert Maaskant was dat, vanuit Polen. En dan gaan we verder met de tragische dood. Een totaal ander onderwerp van de Keniaanse marathonloper Samuel Wanjiru. Hij viel van zijn balkon en overleefde dat niet. En het is nog niet duidelijk of het om een ongeval of om zelfmoord gaat. Wanjiru is 24 jaar oud geworden. Hij werd drie jaar geleden de eerste Keniaanse Olympische kampioen op de marathon. Het, record, het Olympisch record van Carlos Lopez. De 2 21 wordt verpulverd door Samuel Wanjiru. Olympisch goud voor hem. En het succes voor Kenia daarmee op de marathon compleet. Pieter Langehorst, goedenavond. Goedenavond. Pieter Langehorst is begeleider van Keniaanse atleten. We kennen hem. En de man natuurlijk van Lorna Kiplagat. Hij is op dit moment in Kenia. Pieter, hoe is dat nieuws daar aangekomen? Ja, het nieuws is hier als een, een bom ingeslagen. Dat kan ik wel zeggen. We zijn vanmorgen om, ik denk rond 6 uur, half zeven, we al gebeld. Met het nieuws en ja, vooral in die ten waar wij wonen, daar wonen zo'n 800 atleten. waaronder heel veel internationale toppers, daar, de, daar is het echt enorm hard aangekomen. Hoe goed kende je hem eigenlijk? Ja, goed kennen, niet als een, een, een hele, hele goede vriend, maar ja, we kennen elkaar gewoon goed. We komen elkaar regelmatig tegen, hij woont hier niet in de buurt, hij woont een paar honderd kilometer verder, maar hij heeft hier wel eens getraind bij ons en we komen elkaar regelmatig in Nairobi tegen. Ja, het was de Olympisch kampioen, dus dan zeg ik, dan is het een grote ster in Kenia, of, of viel dat mee? Ja, toch wel, toch wel. Um, kijk, de, de grootste ster nog steeds is denk ik Paul Terkat. Uh, maar Samuel was, was natuurlijk uh, een, een hele bekende jongen. Helaas, het laatste jaar wat minder positief in het nieuws. Uh, maar, maar heel erg bekend, gewoon een grote ster. Het is de enige Olympische marathonkampioen die ze uit hadden. Ja, dat was vrij zeldzaam in Kenia natuurlijk. Uh, het, het was wel, je geeft het net al aan, uh, wel bekend dat het slecht met hem ging, hè? Na die Olympische titel. Ja, klopt. Ik, ik denk dat ja na de Spelen ging het nog redelijk. Maar daarna is, is, is, is hij, ja, gewoon toch wel wat de, de weg weggevraagd, ja. ja. kon hij niet leven met de wilde, de weelde van een Olympisch kampioen? Ja, ik, ik, ik denk dat het, uh, het, is, het is al heel snel, hij verdiende natuurlijk heel erg veel geld. Hij was heel erg bekend. Um, en dat, dat trekt heel veel mensen, aan. en helaas ook de verkeerde mensen. En die slepen hem mee in, in, in, in zaken waar hij zich niet in mee had moeten laten slepen. En dat, ja, dat gebeurt natuurlijk. Ja, want is dat een risico dat je daar wel loopt, in, in, in zo'n land als Kenia? Jij kent het land ook uh, ja. inmiddels op je duimpje. Ja, ja, het, het, het zal in, in een land als Nederland wat minder snel gebeuren. Daar blijven de mensen wat eerder met beide benen op de grond staan. Maar hier, uh, kijk als iemand een miljoen euro verdient, is het natuurlijk ongelooflijk veel geld hier in een, uh, in een derde wereldland. En dan kijkt iedereen tegen je op en iedereen wil je vriend zijn. En dat vind je natuurlijk fantastisch mooi, want ja, die jongens die staan in de belangstelling. En dan gaan ze een keertje stappen en dan gaan ze een keertje wat drinken. En dan, ja, dan wordt het steeds slechter, natuurlijk. Laten we eens even uh, naar het incident zelf gaan uh, van uh, de afgelopen 24 uur. Wat is er precies gebeurd? Ja, wat, voor zover ik weet, ik, ik heb dat van, van uh, Elias Macori. wat is de, de, de chief editor van The Nation, van de grootste krant hier. Dat is een hele goede vriend van me, die belde ons vanmorgen al heel vroeg op. Uh, zijn verhaal is, en dat, dat is ook bevestigd uh, door de politie uh, hier... Dat zijn vrouw die kwam thuis en vond uh, Samuel Wan Giro met een andere vrouw in bed, was er niet zo heel erg gelukkig mee. Hij heeft de deur uh, van, van de slaapkamer aan de buitenkant dichtgedraaid, is naar buiten gelopen. Uh, Wangiro is daarop uh, ja, naar het balkon gegaan en die is op de een of andere manier is naar beneden gevallen. Uh, of die gestapt, ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat hij zelfmoord had willen plegen. Want dat is wel de officiële lezing hè? Ja, dat is toch een een lezing. Maar uh, ja, als je naar beneden valt, ja, je, je kunt het uitleggen als zelfmoord. Je kunt het uitleggen als een ongeluk. Daar zullen we nooit achterkomen. Maar ik, ik kan me niet voorstellen dat hij dat zelfmoord zou weergeven. Dat geloof ik niet. Hoe is er gereageerd ik denk dat? Tegen het he? een, een, een, ja, ik, ik denk dat het een tragisch ongeluk is, uh, is geweest. En hij zal uh, ongetwijfeld onder invloed uh, zijn geweest, want hij, hij dronk heel stevig en was eigenlijk niet eens bewust van het feit dat hij op een balkon stond... en niet op de begane grond. Nee. En dat is, dat is wat, wat, wat de meeste mensen hier toch wel geloven. Wat is er daarna allemaal gebeurd? Hoe is er gereageerd? Ja, het dit, dit is gelijk een, een, als een schokgolf door het hele land gegaan. We hebben hier een soort, soort tekstservice... Dat als er iets gebeurt dan, dan, sturen de Nationale Kranten tekstberichten. Daar kun je op abonneren. En dat was vanmorgen gelijk al door het hele land heen. En dan alle atleten gaan elkaar bellen. En ik was vandaag in ons trainingscentrum waar, waar, heel veel van de toppers trainen. En ja, iedereen komt daar samen en praat over over dat feit. Dus dit is enorm hard aangekomen. Kent iedereen ook een beetje dat probleem waar jij het net ook over had... dat de verleidingen wel heel erg groot zijn... dat de verkeerde invloeden uh, op zo iemand afkomen... op het moment dat hij veel geld heeft en dat hij een titel heeft? Ja, natuurlijk. De meesten kennen dat wel. Maar uh, toch is het vreemd dat we daar toch uh, aan onder gaan. En ook Samuel van Giro is natuurlijk genoeg gewaarschuwd. En, en ze hebben geprobeerd counseling en noem het maar op. Maar dat, dat heeft gewoon niet gewerkt. En we praten er heel veel over met andere topatleten. Ja, het is stom, het is stom, maar toch gebeurt het ze zelf ook. En kijk, het is natuurlijk vaak zo dat uh, de opleiding niet zo heel hoog is. En ze beginnen op vroege leeftijd te lopen en denken van ja, opleiding heb ik helemaal niet nodig. Want al, al heb ik een universitaire titel, ik kan toch geen baan vinden. Ik ga het in het lopen proberen. Ja, en dan, degene die mazzel hebben verdienen gewoon goed geld. En daar kunnen ze gewoon niet goed mee omgaan. Jij werkt daar als Nederlander, je woont daar voor een deel van het jaar... ...je bent getrouwd met een Keniaanse. Um, wat, wat, wat kun jij aan doen? Ik bedoel, valt er iets te doen aan dit soort zaken? Ja, nou, ik denk dat het heel moeilijk is om daar iets aan te doen. Uh, we, we hebben regelmatig hebben besprekingen... ...en dat doe ik dan gewoon één op één met de mensen die uh, ik begeleid of begeleid heb... Uh, ...wat ze weet dat ze, dat ze in de problemen zitten, dat ze gewoon drinken. En ja, dan beloof je al. eens, ik zeg, ja, Titi, je hebt gelijk. Want ze komen naar je toe met het advies van, joh, luister, het gaat gewoon niet meer. Ik loop gewoon niet meer zoals vroeger. Hoe komt dat? Nou, dan ga je dat uitleggen. En dan gaat het twee, drie weken goed en dan, dan vervallen ze toch weer in het oude, oude verhaal. En omdat ze zich uh, niet onttrekken uit de vriendengroep waar ze in verblijven. En dat zijn vaak mensen die niet lopen. En die profiteren alleen maar van de topatleten. En ja, die vinden dat geweldig natuurlijk. En dan kunnen ze toch niet aan... aan uh, de, ze kunnen er gewoon niet weer staan. Nou, voor deze man komt de hulp in ieder geval te laat. Hij is slechts 24 jaar geworden. Uh, Samuel ja. Wanjiru. Is er niet meer... Wat voor atleet verliest Kenia met hem? Ja, ik, ik, ik denk dat Samuel... Een, een van de grootste talenten is geweest... Die de wereld ooit gezien heeft. Uh, ik, ik, ik weet dat hij al jaren... Ook al problemen heeft. Uh, van de tijd dat hij in Foucault ook al woont, nou. uh, En dan toch zulke tijden lopen... En zulke... Vorig jaar was hij volledig het vorm. Hij heeft vier, vijf weken hard getraind en hij wint Chicago Marathon weer. Een ongelofelijke talent. En dat, ja, dat is natuurlijk diep en diep uh, treurig dat, dat, dat we zo'n man verliezen. Pieter Langehorst bedankt. Prima. En dat was Pieter Langehorst, de begeleider dus van Keniaanse atleten. Man van Lorna Kiplagat. hij woont in Kenia. Dan hebben we nog een paar berichten voor u aan het einde van deze uitzending. Een paar voetbalberichten. De trainer van Excelsior, Alex Pastoor, heeft van de aanklager betaald voetbal een berisping gehad. Hij werd in de wedstrijd tegen Vitesse van gisteren naar de tribune gestuurd... omdat hij zijn vak had verlaten en de bal had gespeeld toen het spel nog niet dood had. Dood was. De aanklager vond het geen schorsing waard... en Pastoor heeft het schikkingsvoorstel met de berisping Geaccepteerd. En fair play loont, want de UEFA heeft Engeland, Zweden en Noorwegen... een extra plaats in de Europa League toegekend. Dat is gebeurd op grond van de fair play ranglijst. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met gele rode kaarten... onderling respect van de spelers en trainers en de spelopvatting. De nationale bonden van de drie landen geven het extra toegangsbewijs... aan de clubs die in het fair play klassement van hun eigen land... het hoogste zijn geëindigd. En we gaan verder over fair play, want de UEFA legt Barcelona... geen enkele straf op naar aanleiding van de halve finale... die veel bewogen halve finale van de Champions League tegen Real Madrid. De Madrilenen die hadden een paar claims neergelegd. De belangrijkste was tegen Sergio Busquets gericht... die zou namelijk Madrilen Marcello voor aap hebben uitgescholden. Dat viel niet te bewijzen volgens de terugcommissie, dus mag Busquets in de finale tegen Manchester United gewoon spelen. En ook andere aanklachten, bijvoorbeeld wangedrag van Barcelona-spelers... en een protest tegen... Tegen de rode kaart voor Pepe in de eerste wedstrijd zijn door de UEFA van tafel geveegd. PSV wil verder met spits Jonathan Reis. De Braziliaan heeft een aflopend contract... maar binnenkort gaan de twee partijen onderhandelen over een nieuwe verbintenis. Reis kwam dit seizoen terug in Eindhoven... na te zijn afgekikt van een cocaïneverslaving. Hij liep daarna een kruisbandblessure op... en revalideert op dit moment nog van een operatie in de Verenigde Staten. En Diego Armando Maradona gaat in de Verenigde Arabische Emiraten aan de slag. Hij tekende voor twee jaar bij Al Wazal. Baradona zat zonder werk toen hij na het WK van 2010 door de bond van Argentinië was ontslagen. Dat was na het WK. Wij zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Zometeen kun je gaan luisteren naar Met het oog op morgen, gepresenteerd door Eva Jinek. Ik wens u nog een prettige avond.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 Neem een goed doel op in uw testament. Ga voor meer informatie naar nalaten.nl Kunsten op straat. Verrassend familiefestival van juni tot september in heel Overijssel. Kijk op beeldvanoverijssel.nl Dit is Radio 1...